Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Volgens D66-leider Jette staat de Nederlandse identiteit onder druk omdat PVV-leider Wilders alleen maar negativiteit verspreidt. Dat zei Jette in het één Vandaag verkiezingsdebat. Wilders antwoordde fel dat er miljoenen Nederlanders zijn die het zat zijn dat de grenzen openstaan. Hij verweet de andere partijen dat ze Nederland in een half-Arabisch land hebben veranderd. Op hun beurt zeiden VVD, CDA en D66 dat Wilders zijn kans heeft gehad om het beleid te veranderen, maar dat hij niets voor elkaar heeft gekregen. groenlinks pvda leider Timmermans is blij met de excuses van PVV-leider Wilders voor de nepfoto's van Timmermans die twee PVV-kamerleden maakten. Op een van de foto's was te zien dat hij geboeid werd afgevoerd. In het een vandaag verkiezingsdebat eiste Timmermans wel consequenties voor de PVV'ers. Die runnen volgens hem een haatfabriekje. Daarop wees Wilders op een poster uit GroenLinks' PvdA-hoek... waarin hij wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan genocide in Gaza. Ook die uiting ging volgens Wilders ver over de schreef. Hamas zegt dat vanavond het lichaam van een omgekomen gijzelaar in Gaza... wordt overgedragen aan Israël. Het is niet duidelijk of dat inmiddels is gebeurd en van wie het lichaam is... De afgelopen dagen lag de overdracht van omgekomen gijzelaars stil. Tot nu toe zijn 15 van de 28 lichamen van gijzelaars overgedragen. In Frankrijk is de rechtszaak begonnen tegen 10 mensen... die jarenlang online haatberichten hebben verspreid... over presidentsvrouw Brigitte Macron. De verdachten schreven onder meer dat ze is geboren als man. De acht mannen en twee vrouwen kunnen tot twee jaar cel krijgen. Het weer, vanavond af en toe nog een bui, het is zo'n 11 graden... Morgen vooral ochtends veel regen, daarna vaker droog en af en toe zon. Het waait wel flink, het wordt zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 begin van dit jaar zijn er een aantal goede albums uh, uitgekomen. Onder meer uh, dat uh, album van uh, Jacob D. Edward, die bijvoorbeeld uh, vier sterren heeft uh, gekregen van Man on Pot. En bij bijvoorbeeld ook Hotel Belvedere van uh, deze uh, Gumbo Kings. En dat gebeurde in februari. Die zijn er nog een aantal. Of, want uh, ik uh, had al eerder uh, bijvoorbeeld Engel al uh, laten horen... met uh, liedjes in mineur in bos, bijvoorbeeld. Dat uh, was ook een album uh, wat, uh, wat erbij uh, uh, zat. Nou, zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. En uh, dit bijvoorbeeld van de Gumbo Kings... Ja, daar stond naar mijn één, één nummer op... die er echt helemaal uitsprong. En dat was dit nummer, All Night Long... Uh, dat uh, is toch een beetje de, de, het geluid van de Gumbo Kings zoals ik ze het uh, beste ken. Maar, uh, maar goed, ze hebben er ook nog uh, duidelijk ook nog uh, wat anders aan toegevoegd. En uh, dat gebeurde in februari van dit jaar. Welkom in uurtje nummer drie. Het uh, stormachtige verhaal raast maar door buiten. Maar we hebben natuurlijk ook nog een beetje goede muziek hier in dit laatste uur. Waarbij uh, straks het uh, zwaartepunt uh, begint te komen uh, halverwege dit uur. Namelijk het gesprek met Tom Bruins. En ik kan je vertellen, hij heeft gewoon een prima album uit, uh, uitgebracht, afgeleverd. En dat album is geproduceerd door Frans Hagenaars. Die we kennen onder meer van het Excelsior label. En hij heeft vroeger ook nog wel eens wat uh, dingen gedaan uh, bij andere bands. En uh, de ander is Jorik van Noorden. Ja, die kennen we ook. En uh, Jorik van Noorden, uh, dat is de andere producent van Tom Bruins. En het uh, verhaal vertelt hij eigenlijk min of meer zelf op dat album. Je moet maar kijken, altham.nl. Daar staat een heel artikel over... Uh, dat album en bovendien Tom uh, heeft uh, weten te strikken om 15 januari, dus volgend jaar... Uh, ...naar dit uh, mooie etablissement in Zandvoort uh, te komen om daar het een en ander te laten horen. Nou, dat, uh, dat hebben we dan ook vanmiddag rondgemaakt. Uh, 15 januari, schrijf het op, dan is Tom Bruins zelfs ook hier live in deze studio... ...te zien en te beluisteren. Maar goed, we gaan ook nog even terug in de tijd. Uh, namelijk in uh, juli 2024. Dat is alweer een hele lange tijd geleden. Dat is bijna anderhalf jaar terug. Uh, maar toen zat uh, um, deze singer in de studio samen met Bas Vaf. Maar het nummer wat je hoort, dat is dan weer van het album... ...wat ze heeft uitgebracht, Dood En er staat uh, dit uh, mooie nummer op. En dat nummer dat heet Save My Heart. not enough for you. It is not mag weer op de dansvloer terechtkomen. Twee nummers achter elkaar. We begonnen met Singa met Save My Heart van het album Antidote. Trouwens ook een album wat dit jaar is uitgebracht. Zeker wel, namelijk in februari van dit jaar is dat uitgekomen. Ook eentje die ik uh, toch wel een beetje omlijst heb... als één van mijn persoonlijke favorieten. Er zijn eigenlijk best heel veel goede albums uitgebracht in 2025. En die uh, van Singa is er één van... En deze heren zijn ook weer terug van weg geweest. De Kiwi Club. Night Train hoorde je. En uh, dat vormt een onderdeel van nog een aantal tracks uh, die ze gaan uitbrengen. En voor de, uh, voor de liefhebbers van de Kiwi Club wel, hebben ze al twee keer in de studio gehad. Maar een derde deel is in de maak. En die komt uh, in januari. Uh, tot stand 8 januari komt dit tweetal uh, Giel Bosboom en Chris Pieken, want dat zijn de twee heren van de Kiwi Club. Die komen hier spelen. Dus dat zijn de twee heren die dan opnieuw een setje moeten gaan doen. En ik denk dat dat wel eens een heel uitgebreid setje. Want we hebben nu alleen de Kiwi Club staan voor twee uur lang. Dus ja, dan gaan we er natuurlijk ook best wel even wat uitlopen, nutten in dat opzicht. Over albums gesproken, maar zij doen het met singles die ze één keer in de maand uitbrengen. En dat is deze Amsterdamse band, namelijk Lemon. En die hebben zichzelf opgelegd om per maand met een single te komen. En dit is de meest recente, namelijk Albiniere. En dat is niet echt een Des Lemmons-nummer. Maar wel, ze laten hun gevoelige kant spreken op deze single: Albiniere. Was dit van Cloud en, uh, ja Ze heeft al eerder een EP uitgebracht. Daar hebben we ook over gesproken. Volgens mij was dat zelfs zo'n beetje ja, augustus, september. Toen ze dit uh, uitbrachten. Uh, uitgebreid ook in de uitzending. Hebben we dat aangekaart? Uh, Jorie van Gemert is uh, degene die uh, schuil gaat achter Cloud Koe. Daarvoor hoorde je Lemon en Albinier. En dat is de uh, single voor oktober. En dan hebben we er nog twee. Voor, deze, voor dit jaar. Want november komt nog en december. En dan moeten de twee heren. Of dan moeten de heren, de vier heren van Lemmen, toch ook weer iets klaar hebben staan. Nou, dat zal ze wel, denk ik, gaan lukken. Um, nu, toegekomen aan het uh, gesprek, wat ik uh, eerder deze dag heb uh, gevoerd met Tom Bruins. Toen waaide het nog niet eens zo hard. was het uh, gewoon het ritselen van de blaadjes. Maar uh, nu is er een uh, stevig brisje opgestoken hier in Zandvoort. Maar goed, uh, daar uh, worden we niet uh, erg warm of koud van. Zeg ik dan altijd maar. En niet alleen ik, ook collega Benno Veuger die hier bij deze omroep uh, zit. Waar dat uh, programma wordt uh, gemaakt. Die zegt hetzelfde. Dus um, We hebben het over Tom Bruins. Want uh, hij is uh, degene die het, uh, die het album Waiting for the Rain heeft afgeleverd. En ik was daar best wel een beetje onder de indruk uh, over. Hij vloog uh, zelf uh, mij aan in de, in de mailbox. En nou blijkt dat hij niet alleen Jorik van kent. maar hij is dus gewoon ook nog bijna een buurman van iemand die we hier heel goed kennen. Namelijk uh, de broer van Frank Bond, namelijk P.M. Bond. Ja, zo, uh, is het, uh, zo kan het lopen in dit hele verhaal. En de, de beide heren schijnen ook nog een beetje af en toe te karpoelen. Dus ja, en bovendien werkt Tom mee aan een soort van project. Maar daar zal hij het waarschijnlijk ook gaan hebben over in het gesprek... waar deze PJM-bond ook bij betrokken is. We beginnen eerst met een, een nummer van dat album. Dat heet Mr. Charles. En dan wijst de weg eigenlijk zich vanzelf. Tom Bruins. Mr. Charles, but I have to go. I'm expecting some guests in an hour or so. Two of my cousins, whom I don't think you know, you can stay there in the armchair as I clean the stove. Passing by the distance, they'll arrive at four I'm afraid there won't be time for a chapter or more Would two bottles be plenty? Well, maybe to be sure I will quickly go downtown, if you could get the door is almost cold, it's getting too late to sing. You haven't heard a knock, not even a ring. They haven't left a message on the what do you call that thing. In the meantime, Mr. Charles, tell me, how's Oliver doing? En dat was Mr. Charles van het album Waiting for the Rain. En de maker van dat album, Tom Bruins, die hebben we aan de telefoon. Hallo Tom. Hi. Out. Hi. Uh, je hebt eigenlijk iedereen, nou ja iedereen, de meeste mensen in muziekland een beetje overdonderd met uh, dit album Waiting for the Rain. Yeah. Uh, ja, wat, Want uh, er is natuurlijk ook iets bijzonders aan om even met de deur in huis te vallen. Wat is bijzonder aan dat album? Ik denk dat uh, wat het album onderscheidt van de ja, meeste dingen die nu in de muziek verschijnen... is dat het een um, songcyclus is. En dat betekent eigenlijk... Niets anders dan dat de nummers uh, in elkaar overgaan of bij elkaar horen. En dus echt als een geheel te beluisteren zijn. Ja. Even over jou. Uh, wat heb je gedaan en wie ben je? Um, nou, ik, uh, ik, uh, ik kom uit Arnhem oorspronkelijk. En daar heb ik eigenlijk tot mijn uh, 21ste gewoond. En uh, uh, gestudeerd uiteindelijk aan uh, artes. Daar heb ik uh, zang gestudeerd. Um, waarna ik uh, naar Kodaks uh, in Rotterdam ben gegaan. Dus ook naar Rotterdam ben verhuisd, waar ik een, een master songwriting heb gevolgd. En in de tussentijd um, heb ik me vo vo voornamelijk op het schrijven van muziek gefocust. En niet zozeer op het uh, uitvoeren ervan. Maar ik heb nu eigenlijk wel weer uh, de neus richting het uitvoeren, nu de, nu de plaat uit is. Ja. En ik heb. Um, ja, een, een tijd terug uh, een plaat op kunnen nemen um, uh, in de sse studio in Amsterdam-Noord... Ja. met Frans Hageners en Jorik van Noorden. En uh, ja, in de tussentijd um, heb ik uh, nog een keertje in mogen vallen... tijdens een, um, een theatertour over 1974 met Leo Blokhuis. En binnenkort mag ik ook meedoen uh, met dezelfde groep met de Strange Brew... hè. Aan een eerbetoon aan Brian Wilson en de Beatles. Dus uh, yeah. dat uh, doe ik er nu een beetje bij. Ja, um, oh. je, je noemde Jorik van Noorden net. Mm -hmm. Hoe ben jij aan Jorik uh, van Noorden gekomen? Uh, ja, dat was wel grappig. Ik uh, luisterde altijd uh, trouw naar de uh, Fab Forecast over de Beatles. En toen was er een. Uh, aflevering over Harry Nielsen, waar ik groot fan van ben. En uh, toen was Jorik daar te gast. En ik dacht, nou, dat is leuk. Een uh, Nederlandse muzikant die zo van Nielsen weet. En toen uh, ben ik Joriks muziek even op gaan zoeken. En dat sprak me ook wel aan. En toen heb ik hem eigenlijk uh, na een tijd uh, een, een mail gestuurd um, met twee demo's van mij. Met de vraag of hij uh, feedback had. En Eigenlijk is het vanaf het een beetje uh, ja, gebeurd. Toen, toen uh, reageerde hij heel hartelijk en toen hebben we elkaar even telefonisch gesproken. En toen uh, stelde hij voor om uh, eens kennis te maken met Frans om uh, de liedjes op plaat te zetten. Dus uh, zodoende en dat is weer uh, wat is het, vier jaar geleden misschien? Ja, het zal wel een lange tijd uh, nodig hebben gehad om natuurlijk dit album af te leveren. Ehm... Um... Ja, want er is, er is nog wat. Uh, je zegt Harry Nielsen, maar ik heb het album nu al een paar keer beluisterd. Maar als ik zeg Crosby, Stilsnes en Young, wat zeg jij dan? Ja, onvermijdelijk hè. Dat is, daar ben ik ook uh, gek van. Uh, ja, het is, het is grappig. Ik um, ben op mijn negende op gaan gegaan. Toen heb ik... Um, uh, voor mijn vlotte was het eerste liedje dat ik kreeg: uh, Snoop John B. En, en niet veel later voegde daar ook Our House en uh, uh, Heart of Cold. En eigenlijk alleen maar uh, Sixies-muziek -six aan uh, toe. En ik heb ook ooit een uh, gebrand exemplaar van Deze Vloem mee naar huis gekregen, dat weet ik nog. Ik durf niet te zeggen of dat me toen al zo in uh, uh, zo'n ban had, maar dat is later wel. Uh, ja, maar het zaadje is natuurlijk wel gelegd, denk ik, in die periode. Ja. Uh, nou, nou zeg je, je hebt het album uitgebracht, dat is uh, begin oktober gebeurd. Dan uh, nou neem ik aan, je, dan neem je dat album onder je arm mee en dan wil je ermee gaan optreden. Dat doe jij nu neem ik aan ook. Ja, nee, ik ben um, nu toevallig uh, sinds um, eind, of begin oktober um, begonnen aan een uh, in-store-tour. Dus ik denk dat het gewoon uh, ja, voor mij heel belangrijk is om uh, lekker het land in te trekken en gewoon met die, met die platen inderdaad uh, naar de mensen toe te gaan. En uh, als dat er uh, drie zijn, is dat voor mij al fantastisch. Het is ook een mooie manier om contact te maken met, met de geïnteresseerden. Uh, uh. Dus dat, dat doe ik met veel plezier. En dat gaan we eigenlijk, um, hoe het er nu naar uitziet, in ieder geval tot en met januari, bijna elke weekend doen. Ja, en daarnaast... En... Um, Doe ook het voorprogramma van Jorik van zijn nieuwe Club Tour. En dat begint ook uh, in december in Patronaat. Ja, daar wilde ik het ook net over hebben. 6 december geloof ik, hè? dan staat Jorik van Noorden in Patronaat. Maar jij zit in de support. Ja, ja ik mag, uh, ik mag uh, jullie warm maken zoals dat dan heet. Het <laughs> is hartstikke leuk om, uh, om daar... Uh, ja, dat kunnen wij ervan dat het fantastisch uh, Ja, en uh, nou zeg je net ook uh, dat je bezig bent met een uh, soort eerbetoon aan Brian Wilson met de, uh, de Beach Boys. Uh, uh, ik weet ook in, uh, de begeleidings, uh, ja, bij de begeleidings. bij de muzikanten rondom Jorik van Noorden dat ene PJ en Bond daar actief in is. Dat, daar heb jij. die ken jij ook, hè, geloof ik. Ja, sinds, sinds kort eigenlijk. Dus. Uh, dus... Het is een project van uh, Stranger Brew met uh, Leo Blokhuis, maar aangezien uh, de Beach Boys uh, toch wat meer muzikanten uh, uh, en helemaal stemmen uh, vereisen, uh, vroeg Jorik of ik ook mee wilde doen. Mm. Wat, wat, natuurlijk ja, voor mij, uh, de Beach Boys zijn voor mij denk ik net zo belangrijk geweest als de Beatles, dus dat is hartstikke leuk om te doen. En uh, Paul die uh, uh, heb ik ontmoet inderdaad uh, toen uh, bij de repetities, ik had hem al eens eerder de hand maar uh, nou, nu echt uh, en we wonen bij elkaar om de hoek dus we, we karpoelen Ja, gezellig dat, dat, uh, dat is altijd wel fijn om dan met, uh, met elkaar over muziek uh, te hebben denk ik hoe heeft hij, hoe heeft hij bijvoorbeeld uh, gereageerd want uh, ja, hij heeft uh, bijvoorbeeld een heel album uh, gemaakt over Ernest Hemingway dat is dan misschien een ja. beetje te vergelijken met wat jij doet maar uh, het zijn wel vakbroeders onder elkaar denk ik als ik het zo beluister ja, nee, ik kan met Paul goed over muziek praten. En ik heb ook wel het idee dat we de neus uh, uh, redelijk dezelfde kant op hebben. En uh, nou, hij, uh, hij uh, appte me inderdaad uh, na het luisteren van de plaat. En dus dat uh, ja, hartstikke mooie reactie. Dus uh, wel leuk. Als mensen jou willen vinden op het wereldwijde web, hoe kunnen ze dat uh, het beste doen? Um... Ja, qua promotie en dergelijke doe ik het meest via Instagram. En dat is gewoon Tom Bruins. En daarnaast heb ik ook gewoon een website www.tombruins.com. En uh, mocht je echt directer op de hoogte willen blijven... dan kan je je via de website inschrijven op een nieuwsbrief. En daar uh, deel ik uh, speeldata, teksten en gewoon gedachten. Dus dat, uh, dat is eigenlijk een beetje wat ik doe. En dan gaan we uh, luisteren naar het titelnummer. time and time again the roses seem to grow so tall in the garden of her plans, where she carefully breaks down the wall waiting for the rain to drown me in my bed to end the sunny day I'm waiting for a drop of rain whistling a song but she Still learning the melody Assuming the words will come And that they'll help explain her Me ...denk ik niks te veel gezegd. En als ook de popprofessor Leo Blokhuis... ...zich ermee gaat bemoeien... ...dan weet je wel hoe laat het is. Dit was dus Waiting for the Rain... ...van Tom Bruins. En ja, het zijn verhalen... ...die hij op verschillende manieren heeft verteld... Op dat, uh, dat album. En uh, een van die nummers is dus Waiting for the Rain. Titelnummer en daarvoor het uh, gesprek. En daarvoor Mr. Charles. En ik had al eerder ook nog Bundle Me uh, laten horen. Uh, we gaan uh, gauw verder. Want uh, we hebben nog uh, een aantal nummers uh, die we laten horen. Zo ook bijvoorbeeld een single uh, die toch al even alweer onderweg is. En dat is Lorde Mipsen met Over Again. five no age should be dependent so we thought and moved on to the same situation just to play You're the love of my life She says as she combs her hair New apartment New city to start living Don't move too fast Same thing that my 25 year old me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 Just like you Dawn. I see you trudging down the boulevard Another soul search Ending in nothing It's all over the news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 the bottom, every day is just another side We In your eyes Just when I thought I'd hit the bottom Every day is just another shot Dingen komt zo'n beetje een eind aan dit programma. Op deze 23 oktober... Katmandu met Charlie de Voorhoorde, Niels Buis met Icarus van de Lowlands... en daarvoor Over Again van Lorem Ipsum. En dan hoor je eigenlijk eh, gewoon eh, een beetje het Volendamse geluid... het andere Volendamse geluid. Dat is meteen ook het antwoord op de vraag...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 So well. God that I'd have felt so deep inside, oh how I wept of happiness so true, it couldn't be shared through anyone but you. Te veel tijd over. Maar goed, dan hebben we nog altijd een toegift. Het lijkt wel alsof ze weer na zoveel tijd weer eens optreden. Nou, toen sloot ze ook af met dit uh, nummer. Nu zeg ik echt uh, tot volgende week. Dag! smile at a desperate man once in love with your lies. I've told many stories, I told many lies, but I'd never steal. to